En een voorspoedige start. Jobroot met het NOS-journaal. 1 op de 10 jongeren die uitgaan, verliezen door drank- of drugsgebruik waar eens hun bewustzijn. Dat zegt het Trimbos-instituut. De onderzoekers concluderen dat op basis van onderzoek onder bijna 5000 jongeren. De helft van hen heeft soms te kampen met geheugenverlies of een blackout. Uit het onderzoek blijkt ook dat lachgas in opmars is. De drug wordt door jongeren nauwelijks gezien als gevaarlijk vanwege de korte werkingsduur. In een uitgebrand kasteel in de Ardèche is het lichaam gevonden van vermoedelijk de Nederlandse eigenaar. Vlak bij het verkoolde lichaam lag ook een jachtgeweer, waarmee de man op de brandweer zou hebben geschoten. Volgens Franse media was de 60-jarige man flink in de war. Hij was de dag voordat hij zijn kasteel in brand stak veroordeeld tot 14 maanden cel, omdat hij vorig jaar de auto van zijn vriendin in brand had gestoken. Aan de tweede kamerverkiezing op 15 maart doen 81 politieke partijen mee. Volgens de kiesraad zijn er 18 nieuw, waaronder geen pijl van Jan Dijkgraaf, nieuwe wegen van oud pvda kamerlid Monash en niet-stemmers van advocaat Peter Plasman. Eerder uitte de kiesraad zijn zorgen omdat er niet meer dan 34 politieke partijen op het stembiljat passen. Eind januari moeten alle partijen hun kandidatenlijst inleveren. RTL stopt vanaf april met Teletext. Volgens de tv-zender is RTL-text niet meer rendabel, omdat steeds minder mensen er gebruik van maken. De pagina's 888 en 889 met ondertiteling blijven wel bestaan. De VRT en de BBC stopten eerder al met Teletext. De NOS stopt niet met de dienst, omdat wekelijks een miljoenen publiek via de televisie naar Teletext kijkt. Dat aantal daalt wel. Maar er staat tegenover dat dagelijks 600.000 mensen de NOS Teletext-app gebruiken. Op drukke nieuwsdagen loopt dat op naar zo'n 800.000. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen. Vanavond en vannacht droog, wel kans op misbanken. Ook morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. In de avond wind en regen. Zaterdag eerst nog zonnig, daarna opnieuw regen. Tijdens de kerstdagen is het met 10 tot 12 graden. Met vooral op tweede kerstdag ook kans op regen. Dit was verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De avondspits is begonnen met een paar dagelijkse files rond met name Utrecht en Rotterdam. De, op de volgende wegen heb je al behoorlijk wat vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, een half uur tussen Burgerveen en Zoete Rijndijk. wijten aan een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. En op de A28 Utrecht Zwolle bij Hoevelaken, 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat kan u verwachten de komende twee uur? De koning van Mendeschorel. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. En als het goed is, hebben we straks een gast. En de spreuk van vandaag? Een muur vol kerstkaarten van verre vrienden. En daarachter zit een goede buur. En ik start vandaag... Met Nick en Simon, heel toepasselijk, vrolijk kerstfeest. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. En de muziek is natuurlijk weer uitgezocht door Ronald Krijerstein. Ja, wat mij betreft wel. Oké, okay, goed. Nou dan. ja, misschien in de tweede uur ga ik weer starten met een kerstnoem. Uh, dat, dat zit er niet in eigenlijk. Nee? Nee. Uh, ik ga je bijna lief vinden. Ja, ik vind het wel mooi. Bijna. Zo. Bijna. bijna. Ja. Moet, je, ja. moet je niet te veel doen. <laughs> ik had het erover dat we een, een gast gaan krijgen straks. En ik heb nu gezien, hij komt tussen half vijf en vijf uur. Is aangekondigd en het is wel Marco Termes. En die komt over zijn boek praten hier. Oh, in, dat vind ik wel, uh, en hij gaat er eentje uit. Hij gaat er eentje, eentje verloten. Dus, Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Oké. Okay. Ja. Gaan we door? Ja, wat mij betreft wel. Ja, maar een lekkere muziekje. Zoek altijd wel lekkere muziek uit. Dus. Uh, kijk. Dit is een, uh, die kwam ik een hele post geleden tegen. Dat is een best een aardig nummer, dit. Oh, ik ben benieuwd. Ja. Uh, Ja, maar ik vind het wel leuk. Een werkoverleg. Ja, maar het blijkt een leuk plaatje dit, hè? Jawel, hè? Ja. <laughs> ja, uh, had jij nog wat dingetjes te melden? Had ik nog wat dingetjes te melden. Nou, ik, ik begin gewoon met het evenementenagenda. Dat lijkt me heel aardig. December en januari. Vind je, vind je dat wat? Ja, heb ik wat te vinden? Ja, zeker. Oh. Alles. Goed, we beginnen Alles, vier... Hans? Halle. Zo wat alles. Alles. Zo, Zo wat, wat, alles. Alles. wat alles. Zo wat alles. Nog een ja, keer. Met één kamer. Terug iemand in. <laughs> de 24e, dat is kerstavond... is er een openlucht kerstsamenzang... op de Gasthuisplein aanvang om 8 uur. En ook de 24e, op kerstavond dus... in de protestantse Kerk van Zandvoort... kerkplaat nummer 1, kerkplein nummer 1... een gezinsdienst met medewerking van... Annette en Arno Westerburger... de Beatspopzingers en Sixpacks De dienst begint om half tien... En naar de dienst is er Gluwijn, en warme chocolamel en een samenzang buiten. Dus ook daar hebben we bij samenzang. En de 25e, muziek op zondag, met Johan Overlee. Aanvang 4 uur, Oosterparkstraat 44. En natuurlijk 1 januari, de nieuwjaarsduik. De Pietsclub nummer 5, aanvang om 1 uur. En de zesde, Zandvoort nieuwjaarsreceptie. Gemeentelijke receptie voor alle Zandvoorters. De hapen van Zandvoort, om half acht... En om half tien is het afgelopen. En verder gaan we even nog niet. Waarom, waarom zijn al die, die, die samenzangen... zangen? Ja. Buiten? Ja. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat, ja, dat is misschien een uit. Ja, dat is meteen voorgekomen uit vroeger. Dat zou best kunnen. Vroeger? Ja, nou ja, daar gingen ze allemaal samen zingen. Dat, dat deden ze met dag. Dat is ook een samenzang. Dat en... ze ook gewoon binnen hoor, Hans. Nee hoor, Janny heb altijd buiten gestaan. Ja. Ja, ik mocht niet meezingen, want ik kan ja, niet. niet zingen. Janny. Maar in Zandvoort stonden ze altijd binnen, hoor. Stonden ze binnen? Ja. Daar, hadden ze, daar hadden ze gewoon bebouwing heet dat. Ja, waar was dat? We hebben nou, kerken, uh, buurthuizen, gemeenschapshuizen. Oh. Dat hebben ze niet, waar jij vandaan komt. Nee, dit is nee, dit hebben nee? wij. Nou ja, nee. kleintjes. Kleintjes. Wij kunnen misschien tien mensen in. meer niet. Gemeenschapshuizen bij jullie was, ja, sorry, was, me, was meer een bordeel. Daar heb je gemeenschap. in. <laughs> ja. <laughs> Even terug in uh, de sfeer, oh, heerlijk. Hè? heerlijk, dit, hè? Ja. Oh, heerlijk. Hey, weet je trouwens dat er nog steeds een wenspaviljoen is? En nee. die, ja, een wenspaviljoen. Daar kun je je wensen in hangen. Moet jij die ja zeggen? Ik zeg nee. We oh, weet ik niet? Nee, ja. ja, ja, nou, ja, ja hij is er wel, tot en met ja. 8 januari. En dan kunt u weer uw wens kwijt in het wenspaviljoen in zandvoort aan zee Wie weet komt u wens wel uit. Liefde, geluk, gezondheid. Ja, een baby. Nou, daar moet je zelf wat voor doen. Een ontmoeting met uw grootste idol. Het winnen van het loterij, leren vliegen en wereldreis maken. Noem het maar op. Alles kan Zijn allemaal gebeuren. jouw wensen? N nou, de wensen die erin kunnen hangen. Mijn wensen niet. Andere wensen kunnen erin hangen? Nee, in. nee. Want ik, nee ik, ik ben hartstikke gelukkig. Ben jij hartstikke gelukkig? Ja, hartstikke gelukkig. Ik hoef geen wereldreis te maken. En een baby hoef ik sowieso niet meer. Niet? Wel, één man. Oh. Met mijn leeftijd. Je bent, ja, maar ik zeg, kinds word je toch al. Ja, <laughs> ik word kind. ja. Hey.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 ik denk I'm going hem Bill or George, anything but Sue. I'm deze moest er even tussendoor. Dat was ik al een langere tijd van plan. Deze, ja, dat vind ik zo'n... plaatje ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en we hadden het net over het Wenspaviljoen, maar ja. er is ook een, een ijsbaan. En ik je In het Wenspaviljoen. En ik zou je een geijsje vertellen, wij, oh. sta, wij staan morgen daar. Oh, wij... Ja. Jij en ik? Ja, ja jij en ik, ja. oh? Gezellig, en ik hoop een hele hoop mensen. Oh? Ja, ja oh, ja, <laughs> zeker. En uh, je kan daar leren schaatsen. En ze hebben ook een koekensopie. Oh. En schaatsen kost vijf euro. Oh. En dan krijg je ook de schoenen bij. Schoen? Ja, nou ja, je hebt van die schaatsdingen bij. Met, met, weet je wel, van die schoenen eraan en zo. Schaatsschoenen. Die zitten toch gewoon vast in die schaatsman? Ja, maar jij heb je toch ook schoenen nodig? Schaatsschoenen. Nou ja, laten we zitten. Ja, ja. oké. Okay. Schaatschoenen. Ja, je kan er wel over door blijven gaan, maar. Beetje... Schoenen schaatsen. schaatsen. Ja. ja. Weet ik veel hoe dat heet? Ja, dat merken we met z'n allen dat je het niet weet. Ik <lacht> hoor your was altijd een een kleine verrassing het is nooit zo. Nee. Het was even een kleine verrassing. Het ging technisch even goed, maar dit is ook een aardig nummer. Dus we gaan er gewoon mee verder. zo so follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love.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 Hans om even de zon te volgen. Ja, maar dat is een lekker plaatje, he? vind je niet? Nee, ik vind het niet te vreten, maar dat is weer wat Nee, anders. vind je het echt niets? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Voor mij uh, te traag. Hé, hey, uh, we hebben een gast. We hebben een gast, wie ik al aangekondigd had. Marco Termes is in, bij ons aangeschoven in de studio. En uh, ja, ik begin altijd een interview. Wie is Marco Termes? Kan je uitleggen? Ik kan het uh, ah, uitleggen. Ja. Goedemiddag uh, luisteraars, uh, goedemiddag heren. Uh, Marco Tumis is een, uh, een Zandvoortse jongen. Ik ben uh, de zoon van Jan en Otstermes. Die uh, hadden een strandint. Oh. oh, dat is wel heel wat anders. Ja, ja, <laughs> ja. ja op mijn 21ste vroeg, vader uh, wil je de strandtent overnemen. Toen zei ik nee, pap. Ja, toch niet. Uh, en toen keek hij me even aan en toen zei hij... Ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk. <laughs> je <Ja. laughs> <laughs> hebt, hebt een heel mooi boek geschreven. Ja, heel de recensies zijn heel positief allemaal. Ja. En uh, kan je misschien iets over je boek vertellen? Natuurlijk niet de funeste want ze moeten het boek kopen. Dat is de bedoeling. Uh, nou ja, ze, men moet. Nou, uh, ja. Men moet niks, maar nee, hey. uh, ademhalen lijkt me wel een uh, moedje. Uh, kan ik iets over het boek vertellen? Ja, ik kan wel wat over het boek vertellen. Het is een uh, ontwikkelingsroman. Ja. En dat houdt dus eigenlijk in dat je het karakter volgt... terwijl hij uh, wat veranderingen doormaakt... Normaal gesproken is een ontwikkelingsroman bedoeld voor adolescenten ja. van 14 tot 24. Meestal gaan ze dan van een, een dorpje naar de grote stad. Catcher in the Rye is bijvoorbeeld een heel erg beroemde. Of uh, Norwegian Wood van Murakami. En ik heb er eentje geschreven voor uh, de man van middelbare leeftijd. Want omdat je ouder wordt wil dat nog niet zeggen dat er geen geestelijke groei meer in gaat zitten. Nou dat hoop ik niet. Nee. Dus, <laughs> uh, maar zoals uh, de hoofdpersoon uh, Ari Boretti zegt... het is voornamelijk een liefdesverhaal. Maar het, het is een, een autobiografisch iets geworden, geloof ik? Nou, het, uh, de hoofdpersoon uh, lijkt verdomd veel op Marco Termes. Oh, toch wel? <laughs> ja, ja, er zitten wel grote verschillen tussen ook. Maar uh, het is voor mij eigenlijk een... Uh, een man die heel erg uh, na aan het hart ligt. Ja, ja. En eigenlijk uh, wat ik dacht, dat durft hij te zeggen. Nou, okay. hartstikke mooi. Ja, maar eerst even een muziekje. We gaan eerst even een ja. muziekje draaien. Spreken dan uh, Spijkerbroeken, ja? Ja, dat sowieso, ja. <laughs> ja, we hadden het net over de, de werkwijze van een, ja, van een schrijver eigenlijk. Want we hadden het over een hele drukke dag, als ik het zo begrepen heb. Ja, het is uh, erg intensief werk. Uh, het is in ieder geval mijn werkwijze. Ik weet niet hoe andere schrijvers het doen. Ik ben ook niet zo bezig met, met andere schrijvers. Ik, voor mij, ik heb het nodig om, uh, uh, laten we zeggen, vijf maanden constant druk... Te hebben, ja. net zolang totdat het af is. Jeetje. Mee. Ja, dat had ik hoorde het morgen vroeg opstaan en af, ja. af en toe er even wat tussendoor en s'avonds tot 11 uur. ja. 11, uh, 11, uh, ja, nou dan ben je flink uitgeput, neem ik aan. Uh, ja, als ik met een roman bezig ben, hè, als ik uh, met andere dingen bezig ben. Uh, hoeveelste boek is dit dat, u, dat je schrijft? Uh, dit is de achtste roman, oh. volgens mij. Het ja. is een uh, behoorlijk wat. Ja. Ja. Ja. ja, want wij denken allemaal als schrijver. Dus nou, je gaat achter je typemachine zitten en je, nou, je klungelt even een boek in elkaar. typemachine is een zit... beetje je ouderwets hand. Goed, je toetsenbord zitten dan... <laughs> en je klungelt een beetje in een boek in elkaar. Maar zo zit dat niet in elkaar. Nee, ik ga eerst uh, goed bekijken en bedenken waar ik het over wil hebben. Dan, als dat gekristalliseerd is, dan maak ik een werkplan. Dat werkplan dat bekijk ik hooguit één of twee keer... Maar dan staat het er tenminste. He, dus uh, wie zijn de karakters? Uh, wat voor en welke rol spelen ze uh, in het verhaal? En dan ga ik zitten en dan uh, schrijf ik het in één stuk achter elkaar op. Een soort scenario is dat gewoon wat je aardig ziet. Nou, het is meer net zoals een architect een huis bouwt. Ja. Uh, die, die maakt ook een blauwdruk. Uh, zo maak ik een blauwdruk van, het, uh, van de roman. Uh, ik maak de blauwdruk en daarna kijk ik nooit meer naar. Ik... Is dat echt zo? Ja, nooit meer. Oh, ik, en ik, en ver verandert het tijdens het schrijven, verandert het dan de personage nog wel eens of, of dat niet? Nou, ik heb gisteravond aan iemand die uh, treinen maakt, heb ik uitgelegd dat dat ongeveer hetzelfde is uh, als het schrijven van een boek. Als je alles maar dichttimmert, dan wordt het verhaal heel erg inflexibel. Ja. En dan schrijf je jezelf klem. Wordt krampachtig dan? Ja, dan wordt het krampachtig, dus als het goed is en je zit zelf in het verhaal, dan gaan de karakters leven en dan kunnen de karakters ook naar jou toe aangeven ja. van ja, maar het is natuurlijker om mij die kant uit te laten gaan. Dus net als een trein, uh, laten we zeggen, van je van rubbers heeft ja. uh, om soepel door de bocht heen te gaan, ja, uh, uh, je moet als het ware die flexibiliteit ja, ja. in het verhaal in kunnen bouwen. Ja. En, en vroeger altijd al de, de, het, het, het idee gehad van ik wil schrijven worden. Ook op de lagere scholen al? Niet? Ja, ja. Ja, echt? Ja, ja, ik ben op mijn dertiende begonnen met schrijven. Jeetje. En, en ja. heb, u, heb je ook een literatuuropleiding gedaan? Nee. Ja, ja, er is, ja je kan uh, natuurlijk Nederlands studeren of ja. Nederlandistiek. Maar dat is uh, ja, volgens mij meer voor de, de technische aspecten. Dus uh, de technische aspecten van het, uh, van het schrijverschap. Maar... Nou ja, ik ben meer een uh, iemand die inspiratie uit alles haalt. dus Of dat nou geschiedenis is, of uh, psychologie, of filosofie. Voor mij is alles... Uh, maar goed, je, je Nederlandse taal die moet natuurlijk wel 100% zijn. Nou... Wel mee. <coughs> nou, tegenwoor tegenwoordig met Word ja, niet meer, natuurlijk. Nee, maar, nee, nee, nou, nee. ook met Word wel. Maar, uh, men dient de verhalen niet te verwarren met iemand die een editor... Ja, te zijn, hè? Ja, ja. Dus een editor, iemand die het werk nakijkt, zijn grammatica moet oh, helemaal... Oh, zo werkt het ook Ja, wel. ja, ja. ja, ja. Oh, dus dus mijn die... werk wordt nagekeken. Oh, oh, dat wist ik niet. Hoor. Ja, nou, hoeven ze bij mijn werk uh, hoeven ze weinig met de rode pen ja. uh, in de weer. Ja. Ik geloof niet dat ik ooit lager dan een negen voor mijn Nederlands op, zo... uh, op de school heb gehad. <laughs> dus, dus het is niet zo ik had. Ik had een zesje. Nou, dat is ook mooi. Ja, dat is wel oh. voldoende. Ja. ja, nee, maar ja, voor mij is het. Uh, uh, je hebt. Uh, taal is mijn. Uh, is mijn gereedschap. Ja, oké, okay, waar gaan we even Ja, aan? ja, graag. Oké. Okay. Ga Even over uh, het tof zijn van een schrijver en, en, en vooroordeel daarbij. Ja. Waar uh, ik even nieuwsgierig naar ben, uh, Marco, ik, ik heb een beetje opgezet, ik heb niks van je gelezen, dus dat is mijn eerste bekentenis. Hm. Um, schande. Nee hoor. Ja, ja, tuurlijk. Um, ik ben een boekenworm, dus ik had het eigenlijk moeten, moeten lezen. Maar goed. Um, als ik je opzoek en ik zoek een beetje de inhoud van de boeken op en ik lees een beetje de recensies. Um, dan is daar rode draad een beetje. En dan moet je me corrigeren als ik het mis heb. Um, Zoek toch naar verleden. Jezelf. En naar de liefde. Ja, ben, je, dat... ben, ben jij zo'n romanticus? Nou dat valt eigenlijk wel mee. Uh, het is wel bij mij voortdurend de strijd. Tussen de verlichting en de romantiek. Uh, dus ik weet niet. Uh, voor iedereen is de invulling van het woord romanticus. Verschillend. Maar uh, de romantiek. Uh, als je het geschiedkundig en in de literatuur uh, ziet, is de romantiek is de reactie op de verlichting. En de verlichting houdt eigenlijk in dat de mens boven de natuur dient te staan. Uh, de reden. En ja. in de romantiek zijn we veel meer onderdeel van, het natuur, van de natuur zelf. En dat vind ik eigenlijk een veel mooiere insteek. Uh, mijn roman Vriend en vijand, uh, ooit uitgekomen bij De Geus is eigenlijk uh, in de onderlaag van het boek... is dat de strijd tussen de verlichting en de romantiek. Dus ja, elk boek heeft zijn nieuwe, heeft zijn nieuwe leidmotief. Hè? Dus uh, elk onderwerp verdient dat ook. Ja, uh, ja liefde, uh, dat is natuurlijk een universeel uh, begrip. Als je naar een wat meer... Een, een wat scherpere leidmotief bij me zoekt... is het eigenlijk meer de mens tegen het systeem. Dus het individu tegen de grote groep. Oké. Okay. Dat vind ik... Dat, dan moet ik even goed naar de goede woorden zoeken. Dat is een thema dat een beetje met je eigen leven te maken heeft dan? Nou, ik ben een individualist. Ja. Ja. Schrijvers zijn uh, individualisten. Anders kan je niet uh, 8 tot 12 of 14 uur per dag... met je eigen gedachten bezig zijn... en het verwoorden van gevoelens... En van ideeën. Dus daar heb je een bepaalde ja, teruggetrokkenheid bij nodig. Nu ben ik in Zandvoort wel openbaar kunstbezit. Ik ben echt van iedereen. Ik geloof ook wel dat ik over het algemeen heel toegankelijk ben. Uh, maar in mijn werk ben ik, uh, ben ik alleen. Ja. Ja. En hebben alle schrijvers dat eigenlijk? Ja, ik kan niet voor alle schrijvers spreken. Uh, Besta bestaat er niet een, een soort een groep waar alle schrijvers bij elkaar komen? Dat uh over bepaalde dingen praten? Nou, praten weet ik niet, maar er is wel een bepaalde groep... en dat noemen we een bibliotheek. Ja? Oh. Nee, maar dat, be dat, bedoel ik, dat, bedoel ik, dat bedoel ik niet. Kijk, zoals als een muziek, muziek, uh, muzikanten bij elkaar komen... Ja. gebeurt dat ook bij, bij schrijvers? Nou, nauwelijks. Nee, nee, volgens, het, volgens mij is het boekenbal wat uh, nauwelijks is... is wel een soort maar, van haternijd ja. een onderling. Ik ben wel een paar keer naar de boekenbal geweest, maar ik... Ik voel me daar dood eenzaam. Dat kan me heel goed voorstellen. Ja, dus uh, zou... nou hou ik heel erg van drinken en van dansen. En van mooie vrouwen. Maar ja, dat is dan wel de reden voor mij om daar uh, in de rond te, te banjeren. Een andere reden zou ik uh, niet, uh, niet weten. Nee, nee dus zoiets bestaat er gewoon niet. Nee, en, en al zou die er zijn. Je hebt uh, wel uh, de kring in, ja. in Amsterdam. En dan kun je een bordeltje gaan drinken en ja. met andere schrijvers praten. Maar ik. Uh, ik, ik kom zo, uh, zo weinig schrijvers tegen waar ik een klik mee heb. Meestal zijn het uh, ja net als ik, een beetje, uh, beetje vreemde mensen. Nou, dat valt wel mee, vind ik hoor. Nou ja, goed, ik heb me goed. Uh, ik, ik weet me redelijk aan te passen. <laughs> ja. maar... Chameleon. Heet dat? <laughs> ja, ik ben wel een chameleon wat ja. dat betreft. Dus ja. helemaal als je in een dorp woont, uh, je hebt. Uh, ja, je hebt de fietsenmaker, je hebt de veldwachter en je hebt de barkeeper. En nou, in Zandvoort heb je dan toevallig een schrijver rondlopen. Ja. En iedereen ja. moet zijn plek krijgen ja. en, en, en ook houden. Dus de dingen moeten duidelijk zijn voor de mensen. Ja. En ja. ik begrijp, naarmate, ik meer boeken, naarmate er meer boeken van mij verschijnen... of meer dichtbundels, dat mensen denken van... oh, dat is Marco Termes, dat is de schrijver. Ja. Uh, maar dat komt natuurlijk ook wel eens voor de, dat ik te horen krijg... hey, dichtertje... Een <laughs> vechtje, oh, ja. ja, dat hoort ja, er ook bij en dat moet je tegen kunnen. Ja, zit je ja. meteen op het Andere Evandaar ook... niveau. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik vind Andere Evandaar een fantastische, fantastisch mens om naar te luisteren en naar te kijken. En ik kan ook altijd heel erg om hem lachen. Ik vind ja. het een heel ja. waarom. Het is echt wat hij doet. En mensen voelen namelijk wat echt is en wat niet ja, echt is. Dat is waar. Mijn boeken begrijpen. Ja, ze zullen niet altijd al mijn gedichten of mijn boeken begrijpen, maar ze voelen wel dat als ik ergens sta, de, dan is het niet gespeeld. Dus volgens maandag kwam ik nauwelijks uit mijn woorden... op bepaalde punten, ja. omdat het boek is zo ingrijpend voor mij geweest. Heb op ik mij. ja. Ja, ja dan, uh, als er bepaalde passages zijn die uh, of over mijn ex-vrouw gaan... Hè, de, de grote liefde van Ari Boretti in dit verhaal... of uh, dat er een, voor mij met dit boek een bepaalde periode afgesloten is... Ja, dan, uh, en dat ik weer mijn is eigenlijk weer gaan bloeien, is weer open. Ja. En dat heeft, ja, schrik niet, dat heeft tien jaar geduurd. Ja. Uh, ja, bij de ene is het misschien drie weken of drie maanden, maar ja, ik heb daar tien jaar over gedaan. Ja, ja. Dus ja, dat emotioneert. En, ja. en dat is ook dat uh, als mensen naar mij staan te kijken en te luisteren, dan vertel ik ze iets waar wat daadwerkelijk ook zo is, alleen ik heb het uh, verpakt in een roman. Ja, ah, ja, helder. Ja, we weer? Ja, we gaan, mee. we gaan weer. We gaan weer. We gaan weer. Wind is a gentle wind al over de loodjes. Ja. En over de, het boek. Uh, ja, je hebt, je, dit zijn niet de hangt. laatste loodjes, maar dit zijn ja. de eerste loodjes. <laughs> de eerste loodjes ja. <laughs> ja, je moet er eerst nog iets over vertellen, want ze hebben het niet helemaal goed begrepen, denk ik. Nee. Om te, om te... Nou ja, dat, dat blijf ik even buiten. Maar de bedoeling is dat je zowel liked als deelt. En, ja. uh, dus we hebben een hele hoop likes gekregen. Ja, 1600 geloof ik. ja Maar niet gedeeld. En ja. dan uh, Degenen die geliked hebben en gedeeld. Ja. Als het Sanskriet is, moet je even op Facebook kijken wat het uh, <laughs> betekent. Um, Degenen die geliked hebben en gedeeld, die, uh, ja. die hun namen staan op ja. Oké. Okay. Nou, ik heb ze, op dit moment heb ik ze op uh, tafel uh, gelegd, gegooid eigenlijk meer. En uh, <coughs> nou, het zijn er toch wel denk ik van 25 of zo, 30 zoiets. Moet je vragen, degene die de naam heeft opgeschreven... een stukje huisverleid ja, is ja, dat. Ja, dat is jouw vrouw, dus die wordt het ja. weten. Ja, die moest wat te doen hebben. Hè. Ja, dat is waar, ja. ja. Anders zit jij er alleen met te pesten, toch? Wie, ik? Oh, niet? Nee. Oh, nou, ik, ik zeg aan onze gasten... Het, het maak er eentje gelukkig. Even in de blind. Nee, dit is de verkeerde andere. Oh, nee, oh okay. <laughs> uh... ja, Ze hebben ze wel klein opgevouwen, hoor. ja. ja. Oh, deze heeft zijn naam niet opgeschreven. Oh, oh wacht even, de andere kant. Nee, en nog een keer. Oh, plaatsen. dat kan je nagaan. Ja, dat, zelfs ja, zelfs ja. dat moet maar uitgelegd worden. Ja, ja, het is zelfs huid, hè? dat is het echt... Heb ze niet dichtgeplakt ook, of niet? Ik heb geen idee. Ja. <laughs> gaat dat of niet? Ja, het gaat. Oh... Mag ik de naam al zeggen ja, dat of mag we, zeggen. Daar zullen we de bevolking nog nee, even... In, uh, is... Gaan we een uh, tromgeroffel horen? we Oh, dat, dat kunnen we wel even doen. Ja, ja, natuurlijk hebben we dat. Nou, van. hou je jarretels vast. Het is Petra Vlekken. Petra Vlekken. Petra die... Vlekken. Petra Vlekken. En Petra, ja, hoe kunnen wij dat boek bij je krijgen? Dat fantastische mooie boek. Een gesigneerd met een heel mooi stukje erin. Hoe kunnen we dat bij je krijgen? Nou, als we nou eens afspreken dat ik dat boek vrolijk meeneem. En dat zij het even bij mij komt ophalen Of dat ze even contact met mij opneemt. Dat, dat ik kom brengen. Dat moeten ze moet doen. Is dat wat? Ja, dat gaan we doen. Ja. Want de adres weten we natuurlijk niet. Nee. nee. Dat zeggen we ook niet over de radio. Nee, en, dat nee gaan we, dat Iedereen dat doet. boek ja, lenen. Joh. Dat is, ja. <laughs> gaan ze voor de deur staan. Dat zou ik <laughs> niet doen. <laughs> Oké. Okay. Ja? ja? Gaan we een muziekje doen? Gaan we een muziekje doen. En dan maken we het vraaggesprek af. Ja. Oké. Okay. Maar we zijn er bijna doorheen. Dus ja, we moeten heel snel, snel afscheid nemen ja. van onze gast. Ja, uh, heel hartelijk bedankt dat, uh, dat je in de studio geweest bent. Ja, graag en, uh, en heel hard. En namens uh, Janneke heel, of Petra, nee, Petra, Petra, Petra, Petra, heel erg bedankt voor het uh, fantastisch mooie boek. Graag ik, ga het, ik ga het zeker zelf ga ik het ook lezen. Goed zo. Ja, maar ik ben ook nogal een lezer. Maar ja. dat doe ik meestal met de uh, E-pubs. Ik dus, uh, <laughs> hoor graag wat je ervan vindt. Of nou, wat nou, jullie ervan vinden. Ja. Gaan we doen? Ja, nou ik ben ook nieuwsgierig. Dat, ja, uh, dus, ik, ga, ik ga het zeker doen. Dus we, en uh, uh, Petro moet even op het boek wachten, want we lenen het ja. eerst nu. Ja. over een jaar kan je het halen. Ja, en lezen ja. een boek. Uitgestelde, uitgestelde, uitgestelde levering. levering. Ja, precies. Hey, uh, nou, tot de andere kant En uh, nog dan Zie je, jullie allemaal fijne dag.